6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Familie doodgeschoten jongen wil agent voor de rechter. Jantje Beton schrapt sponsor om Israël en brandweermannen doodgeschoten in VS. De familie van de jongen die vorige maand werd doodgeschoten door een politieagent op station Hollandspoor in Den Haag heeft aangifte gedaan wegens moord. De familie van de jongen van 17 wil dat de zaak voor de rechter wordt gebracht ongeacht wat de uitkomst is van het onderzoek van de Rijksrecherche. Dat heeft de advocaat van de nabestaanden tegen de NOS gezegd. Hij wijst erop dat de jongen minderjarig was, nooit is veroordeeld voor vuurwapenbezit en niet bekend stond als vuurwapengevaarlijk. Hij heeft de politiemensen niet bedreigd en toch is hij doodgeschoten, zegt de advocaat. Een oud-medewerker van de Nederlandse Bank is bij Verstek veroordeeld tot vier jaar cel. De man heeft in 2008 ruim 1,2 miljoen euro uit de kluis van de bank gestolen. En daarna vluchtte hij naar India. Sindsdien is hij spoorloos. De Amsterdamse rechtbank wil dat de oud-medewerker van 43 het gestolen geld terugbetaalt. En van dat bedrag gaat 59.000 euro af, omdat dat geld tijdens het onderzoek bij de ex-vrouw van de man werd gevonden. Nederlandse militairen hebben in Afghanistan een kind aangereden. Het ongeluk gebeurde in de stad Kanabat in de provincie Kunduz. De Nederlanders waren op weg naar hun basis toen het kind plotseling de weg overstak, zegt het ministerie van Defensie. Het kind raakte ernstig gewond en is met een helikopter naar het militair hospitaal op de basis in Kunduz gebracht. Defensie gaat kijken hoe het ongeluk kon gebeuren.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 Jantje Beton steunt projecten die ervoor zorgen dat kinderen in hun eigen buurt vrij en veilig buiten kunnen spelen. Een aantal Europese landen gaat een bijzondere kerst tegemoet wat het weer betreft. In het zuiden van Duitsland is het extreem warm voor de tijd van het jaar. Vandaag wordt op veel plekken gebarbecued. In München was het ruim 20 graden en daarmee is het warmterecord uit 1977 verbroken. En ook morgen blijft het nog warm. Groot-Brittannië gaat een erg natte kerst tegemoet. In Engeland, Schotland en Wales zijn tientallen waarschuwingen uitgegeven voor overstromingen. Sommige wegen zijn onbegaanbaar en huizen zijn ondergelopen. En ook de komende dagen gaat er nog veel regen vallen in Groot-Brittannië. Nelson Mandela moet met kerstmis in het ziekenhuis blijven. Volgens de Zuid-Afrikaanse regering kan de oud-president nog niet naar huis. Mandela werd op 8 december opgenomen vanwege een longontsteking en galstenen. President Zuma zegt dat de 94-jarige Mandela goed op de behandeling reageert. Volgens de president put Mandela kracht uit alle steunbetuigingen. Hij roept alle Zuid-Afrikanen en wereldburgers op om voor Mandela te bidden tijdens de feestdagen. In de staat New York zijn vier brandweermannen beschoten terwijl ze aan het werk waren. Twee van hen zijn daarbij om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de schutter. Het is niet bekend waarom de brandweermannen zijn beschoten. De vier kwamen s ochtends aan bij een brand in een huis bij het Ontario meer in Webster. Ze waren net uit hun wagens gekomen toen erop ze werd geschoten. Tienduizenden Amerikanen hebben een petitie getekend om CNN-presentator Piers Morgan het land uit te zetten. Morgan heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de wapenlobby en de wapenwetten in de Verenigde Staten. De petitie is in drie dagen tijd ondertekend door meer dan 30.000 Amerikanen. In de petitie staat dat Morgan, een Brit, het land uit moet omdat hij de aanval heeft geopend op de Amerikaanse grondwet. In de Oostenrijkse stad Amstetten heeft in een paar dagen tijd brandgewoed in drie kerken. De kloosterkerk in het centrum is voor de helft afgebrand. Bij de andere twee kerken is de schade minder groot. De politie gaat uit van opzet. en Er wordt 5000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Amstetten kwam vier jaar geleden in het nieuws toen bekend werd dat Jozef Fritzel zijn dochter 24 jaar lang in zijn huis gevangen heeft gehouden en misbruikt. Het weer, vanavond is het droog, maar wel bewolkt. De zuidwestenwind trekt aan, aan zee en op het IJsselmeer tot krachtig of hard. Ook komen windstoten voor. In de nacht volgen perioden met regen. Eerste kerstdag verloopt regenachtig, zacht en onstuimig met maximaal rond 10 graden. Tweede kerstdag is het droge en wordt het een graad of 8.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 7 over 6, goedenavond. Het water in de rivieren in het zuiden en midden van het land staat op dit moment hoger dan normaal. Waterschappen hebben al verschillende maatregelen genomen om het stijgende water de baas te blijven. In Midden- en Noord-Limburg houdt het waterschap Peel en Maasvallei de waterstand in de gaten. Woordvoerder Anke van Rij. De stand van zaken is dat het waterpeil in ons gebied stijgende is. Dat wil zeggen dat het vanuit Zuid-Limburg naar Noord-Limburg stroomt.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 door medewerkers van Waarschappelen Maasvallei in elkaar gezet. Niet alleen in Limburg staat het water hoog, ook in de Waal. En in de Rijn staat het water hoger dan normaal. Frek Jochems van het waterschap Rivierenland. We zitten uh, richting de 14 meter bij de loopheid gaande uh, op de Rijn en de Waal. Wat we nu doen is uh, inderdaad voorbereiden, uh, uh, wat sluizen openzetten, gemalen een beetje aanzetten hier en daar...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 80 mm in deze maand, nu viel er 140 mm. Maar het hoge water in de rivieren wordt ook veroorzaakt door het weer in het buitenland. Willemijn Hubert legt het uit. Het is in de Alpen echt heel erg uh, warm uh, momenteel. Zo'n 15 tot 18 uh, graden. Lokaal bijna 20 uh, graden zelfs in de dalen. De Zuidfeun is ook op uh, gang gekomen. En dat is een beruchte en een stormachtige wind die over de Alpen uh, scheert...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 We zijn, uh, uh, ja, daar is het waterschap ook voor. Hè? Uh, we zijn klaar om bij dit soort hoogwaterstanden om, uh, om onmiddellijk in te grijpen. En we hebben nu al uh, tientallen mensen uh, nu al aan het werk, ook tijdens de kerstdagen, om uh, de situatie goed in de gaten te houden. En dat doen wij vanzelfsprekend ook. Wat is er mooier dan met je hele gezin Kerst vieren? Bij samengestelde gezinnen kan dat een heel ingewikkelde klus zijn. Joris van der Kerkhof liet dat de afgelopen anderhalf uur al horen aan ons. Hij is bij het samengestelde gezin van José van Daan. En Joris, je nam haar mee naar de winkel. Je was met haar om alle problemen, alle mogelijkheden te bespreken in de woonkamer. Maar je zou ons meenemen naar de gang. Het, uh, je had het licht gezien, vertelde je ons een half uur geleden. Ja, en dat licht zie je op het moment dat het licht in de gang dan uitgaat. Ja, dat klinkt een beetje tegengesteld, maar op een dressoir uh, ja, ligt er heel veel sneeuw. Ja, dat zijn watten, maar het ziet eruit als sneeuw. Er zijn twee mensen aan het skiën, een vader en een zoon. Dat maken we er gewoon van dat het de vader en de zoon zijn, heel feeriek. Uh, er zijn mensen in de sneeuw aan het spelen verder. En dit is een, wat is het? klein stadje. Een klein stadje met een ijsbaan. Met allerlei kleuren. Paars, groen, roze. En een kerkje. Ja. En een uh, grote sneeuwman met een uh, hark. vergeet Rudolf niet. Oh Rudolf hangt er ook. <laughs> <lacht> nou, gaan we vanuit de zacht sprekende hal naar de ja. kamer toe. En daar staat een boom. Die ziet er wel heel goed uit. Ja, het is een echte. Het ja? is een echte Oké, okay. ja, Want ik wilde natuurlijk een echte boom in huis. Want dat was inderdaad in het begin even wennen. Toen mijn, uh, mijn vriend Erik, die had een, uh, een plastic boom, zag ik maar zeggen. Met allemaal hele drukke. Dip. Veel handiger hè? Ja, dat is veel handiger <laughs> inderdaad. Ja. <laughs> ja, maar wij wilden natuurlijk uh, een prachtige echte boom die ruikt. En, en is u en uw dochter? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. De mannen hadden daar een ander idee over. Dus ja, nu uiteindelijk hebben we daar een beetje een compromis gevonden. Smerig, hè? Het is allemaal dezelfde kleur, een beetje dezelfde systeem. Het is niet meer die mooie, prachtige ballen die nee, u met uw zoon is. ieder jaar kocht... en die er zo'n prettige rotzooi van maken. Nee, het is niet meer de volle boom van vroeger, maar de kaart is even kaarten zijn <lacht> verdwenen. Elfen kater. Of engelenkaarten, uit. <lacht> dus nee, zij is vrij sober, maar uh, ja, hij heeft ook zo'n maar zo weer. Ja. En die maakte er een rotsoortje van, begreep ik, hier in huis. Terwijl dat toch vooral bij kerstmis hoort. Dat je overal alles een beetje iets hebt ergens ja, hou... hebt liggen. En nu is alles helemaal netjes ik opgeruimd. Van, ik hou niet van kids, nee, maar nu is het toch wel... Uh, ik, als het kerst is, moet het gewoon vol zijn met lampjes en lichtjes... en ja, beestjes en, en uh, Rudolf. Dus daar dat hou ik gewoon van. Na kerst moet het gelijk weg. Maar deze tijd vind ik het grandioos. Wanneer gaat hij nou uitvallen? Want ik had net echt het idee dat het plastic was. Ja, Serieus? Niet. Nou ja, dat hij zo hard is. Ja, dat, hij gaat uitvallen nadat mijn uh, nicht hier geweest is. Want ik heb haar beloofd dat als zij uit Spanje komt... Uh, ze komt hier, na, hier naartoe tien dagen, dat de boom er nog staat. En wanneer komt ze? Uh, donderdag. Nou, tot donderdag staat hij dan in ieder geval hier nog. En dan zet, maar dan zijn in ieder geval al die cadeautjes... wat zou het allemaal zijn? Hm. Uh, al die cadeautjes zijn dan weg. Dank voor jullie verhaal. Dank je wel. Het verhaal van de samengestelde gezinnen, het bewaren van de lieve vrede... of inderdaad lekker met elkaar kunnen eten en drinken, ondanks het verleden. Jors van der Kerkhoff was vanmiddag in Vianen. Dankjewel, Jors. Kerstfeest in België speelt zich vooral vanavond af. Op de 24e eten de Belgen hun traditionele kerstdiner. En dit jaar tekent zich daarbij een opvallende trend af. Bloedworst. Er is dit jaar 30% meer verkocht voor kerst. Correspondent Jors van Poppel ging voorproeven. Grote supermarkt in Brussel. In de koeling tussen de kersttakken opvallend veel worst dit jaar. En niet zomaar worst, bloedworst. Helemaal terug van weg geweest op de kerstmenu's hier in België. Naast mij Roel de Kelver van de supermarkt Delhaize. Meneer de Kelver, wat zien we hier allemaal? Uh, je ziet er eigenlijk de klassieke varianten. Dus uh, de witte en de zwarte pens of bloedworst. Uh, dat is eigenlijk het, het meest klassieke product uh, in dit gamma. Maar daarnaast zie je nog een tiental andere referenties. Uh, je ziet hier uh, bloedworst met spek, bloedworst met speculaas, met mandarij. Met speculaas. Zelfs met speculaas, met vijg. Dat zijn eigenlijk uh, nieuwe trends of eigenlijk varianten op het klassieke product. Speciaal voor de kerst. Uh, speciaal voor de kerst, inderdaad. Ja, hier zie je eentje met uh, foie gras bijvoorbeeld. Dus daar zie je inderdaad dat een soort van relatief goedkoper... Er zit foie gras, ganse lever in, in de bloedworst. In de, in de bloedworst, inderdaad. Ja, en dat is inderdaad ook wel uh, zeer toepasselijk voor deze tijden. Dat mensen beginnen te combineren. Dat ze inderdaad bijzondere combinaties ook wel uh, interessant vinden. En dat ze ook wel willen ontdekken. Dus het is niet economische crisis, we gaan weer bloedworst eten met de kerst? Nee, zeker en vast niet. We zien dat de oudere generatie van klanten uh, het product nog kennen. En het nog altijd uh, consumeren met klassieke appelmoes en brood. Maar we zien dat de jonge generatie ook geïnspireerd wordt door uh, de verschillende kookprogramma's op tv. Door de verschillende chefs, de verschillende recepten die zij voorstellen. En zij herontdekken eigenlijk het product. Uh, niet alleen als hoofdgerecht, maar we zien ook nu... Een feestdag, dat het aperitief hapje wordt gebruikt of dat het gebruikt wordt in salaatjes of, uh, of andere vormen. Ook in de keuken van sterrenkoch Stefan Buijens bloedworst. Dit gaat dus een uh, tiental minuutjes blenden, totdat heel die massa heel goed vermengd is. Maar hij doet er wel iets heel anders mee. Een klein beetje gelatine gaat erbij, een klein beetje uh, hoevenboter gaat erbij. En voor de rest laten we dit gaan. We willen zo weinig mogelijk aan toevoegen om de authenticiteit van de smaak nog te houden zoals hij is. Twee Michelinsterren heeft u hier in uw restaurant, Le Fox. En toch serveert u van die goedkope bloedworst. Waarom? Het is een heel authentiek product dat in onze regio nog zeer bekend is. Iedereen heeft ooit wel met of zonder goesting veel bloedworst moeten eten. Vroeger altijd met aardappel en appelmoes. Dus wij zijn daarvan afgestapt. We hebben gezegd, van, daar zit zoveel smaak en zoveel mogelijkheden mee. Wij gaan dat proberen te brengen in het ietsje meer gastronomische. En daarom uh, hebben we geopteerd om de, de, de textuur totaal te veranderen... maar de smaak te blijven houden. U maakt er echt wel iets anders van. U heeft nu een soort bloedworsten gemengde blub. Wat doet u nu? Nadat we dat geblend hebben, gaan we die compositie die glad is... in die vormpjes schieten. Totaal nieuwe worstjes van maken, nieuwe cilindertjes. Die gaan in de frigo en die worden vanavond dan gebruikt om op het bord te leggen met verschillende bereidingen van tong, tarbot, euh, zeebaars, al die dingen. Ik wil een stukje proeven eigenlijk. Ik had dat voorzien voor u. Het ja. mm. lijkt wel een beetje op paté. Ja, uiteraard. Dus, de, de, het zijn allemaal dezelfde structuren. De, de meeste patés komen ja. uit varkens. Ja. En er zit heel veel varkensvlees ja. in de patés. Maar, de de, de naasmaak is heel anders. De is heel anders, ja. ja. Dus de eerste het eerste textuur is een beetje een ja, paté, een beetje in die stijl, omdat je dus op die basis van varkens zit. Mm -hmm. Het bloed van een varken geeft ook de smaak van een varken, uiteraard. Maar daarna krijg je een totaal andere smaakgewordening in die mond. Het is mooi dat men caviar en truffels serveert, maar het is ook mooi dat men die caviar en die truffels uh, kan uh, mixen met, met simpele dingen zoals aardappeltjes en pastas. Dus de bloedworst heeft daar zeker zijn plaats in. Een stukje tarbot met een klein beetje bloedworst erbij. Het is hemels. En dan hebben we het over de Belgische hemel op nws.nl. Kunt u in een filmpje zien hoe de bloedworst vanavond... door sterrenkort, Stefan Buijens in zijn sterrenrestaurant... wordt geserveerd. NMS.nl. Wat wordt het eindbedrag bij de 3FM actie Serious Request? Nog drie uur en dan weten we het. En ja, verkeer, files zijn er niet op deze kerstavond. Op weg naar huis, lekker eten.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 Ontwaakte. U herkent dit vast als de eerste zin uit De Avonden. De debuutroman van Gerard Reven kwam 65 jaar geleden uit. Vanavond op Radio 1 is daarom van 8 tot 11 uur... de grote Gerard Reven-show. Wim Brands, goedenavond. Ja, goeieavond. Een, van de, een van de presentatoren vanavond. 65 jaar oud is het boek alweer. Wanneer las u het voor het eerst? Ik las het toen ik, moet ik even goed denken, ik denk dat ik 15 was. En... en totaal per ongeluk. Ik had op weg naar het einde gelezen van Gerard Reven, na de Totu. Dat waren boeken die begin 60 waren uitgekomen. En daarna de Avonden. En wat deed dat met u? Ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Dat is een hele goede vraag. Want uh, ik was meteen gegrepen door die boeken. Het was alsof ik iemand hoorde waarvan ik dacht... nou, die ken ik al heel lang en wat een mooie toon slaat die aan. Maar als je me nou vraagt of ik helemaal door had... Uh, wat die precies opschreef... dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Want ik denk dat dat niet zo was. Dus ik had een toon, weet je. Die toon die greep me op de een of andere manier. Maar het is pas veel later geweest dat ik dacht... Jezus, wat is dit toch mooi en goed opgeschreven. Toen hebben het herlast. Ja. Want wat was, het, wat, wat, wat was er dan zo mooi aan, wat toen niet begrepen? Nou, kijk, het bijzondere van Gerard Reven... en daar gaat de avond die Jeroen van Kan en ik vanavond gaan maken... met heel veel gasten, denk ik ook over. Het, het bijzondere van Gerard Reven is dat hij op een volstrekt unieke manier... Um, wanhoop kan beschrijven. Het is een totaal wanhopige man. Het was ook een totaal uh, gestoorde man. hoor. Daar moeten we niet al te moeilijk over doen, denk ik. Ook hoor, het wordt geen lyrische avond. Gewoon de man zoals hij was. Ja, het wordt, maar, maar ook tegelijkertijd dan toch ook een lyrische avond. Want desalniettemin um, is het zo dat hij als geen ander proza heeft geschreven. Dat blijft naklinken. En in staat was om... om hele, hele, ook hele treurige dingen. De avonden is bijvoorbeeld niet echt een heel vrolijk boek. Maar naargeestig. Heel geestig zou je zelfs kunnen zeggen. Maar dat dan toch weer zo op te schrijven. Dat, uh, dat je af en toe toch ook verschrikkelijk hard moet lachen. Zeker als je het hebt over zijn latere werk trouwens... na de tot u op weg naar het einde. Maar ook inderdaad dat het lachen je vergaat. Hij is een schrijver, weet je. Als je jij zit nu op een stoel, hè? Ja. Yep. Nou, dan moet je eigenlijk je stoel even een beetje gaan kantelen... zodat je op de twee uh, laatste poten zit. Het is levensgevaarlijk, Ja, precies. En dan dat moment, hè. Dat je, dat, je, dat, je, dat je en achterover kunt vallen... maar je kunt ook voorover vallen en het gaat allemaal goed. Dat kan hij als hij schrijft. Ja, en dan... Uh heb je toch een beetje het gevoel van, raken we nou eigenlijk niet een keer uitgepraat... Eh, zonder oneerbiedig te willen klinken over Gerard Reve. Uh, nee, want, en dat is ook weer het leuke wat wij vanavond gaan doen volgens mij... kijk, er is natuurlijk ook een andere reden waarom we daar zitten. Dit jaar is uh, het laatste deel van zijn biografie verschenen. Drie dikke delen zijn dat. Nop Maas, die komt dus ook. Die heeft chroniek van een schuldig leven geschreven. Tijgetje en Woerat die woonden met hem samen die hebben dit jaar geschreven Ons Leven met Reven. Ze komen allemaal, het zijn allemaal verschillende verhalen die we gaan horen. En ik had die boeken allemaal gelezen en toen dacht ik... nee, je raakt dus niet over hem uitgesproken. Mm. En waarom niet? Nou, om dezelfde reden... als waarom je niet uh, uh, over Shakespeare uitgesproken raakt... of over Samuel Beckett. Natuurlijk, sommige schrijvers daar ben je op een gegeven moment mee klaar. De, de meeste boeken ben je zo mee klaar. Die heb je gelezen en dan heb je ze gelezen en dan lees je ze nooit meer. Maar Reven is toch echt... Of we het nou leuk vinden of niet, en ik vind het wel leuk, echt een heel groot cijfer. Ze komen allemaal? Job Schafhuizen ook? Nee. <laughs> <laughs> ik zal je vertellen wie er komen. Notmaas, de biograaf komt. Ja. Um, Anton Doutsenberg komt. Dat is een jonge Nederlandse schrijver. Die is een groot bewonderaar van de avonden. Die had een heel mooi plan met de avonden. Dat gaat hij vanavond vertellen. Die komt. Tijgertje Woerat komen. Dan is er ook nog Wim B. Ik heet ook Wim B. natuurlijk. Maar dit is een andere Wim B. Dat is een van de correspondenten van Reven. Die komt. Mia van het Hof. Die woont in Thailand. Die hebben we daar, uh, uh, zeg maar... We hebben haar gebeld en... Een gesprek met haar opgenomen, gaan we uitzenden. We gaan veel reven-fragmenten uitzenden. Fragmenten uit oude interviews. Ja, Mooi gezelschap, maar we ik toch even bij Joop Schafthuis. Ja, komt dat dus komt nu, die komt nu. Die komt niet, maar dat kun je zelf bedenken. Ja, want die is heel ontevreden over die uh, biografie ja. van Mop Maas. Die hebben ruzie gehad naar de rechter geweest. Dan zou je denken op een vredige avond, als kerstavond. Ja. Zou dat niet een prachtig nieuws zijn ook voor ja. Wim Brands om in zijn studio dan. Uh... Ja, maar weet je, zal ik je nou eens wat vertellen? Het mm -hmm. wordt al ingewikkeld genoeg. Want uh, kijk. Nopmaas zit in het eerste en het derde uur. En Tijgertje Woerat zit in het tweede uur. Oh, oh, wat? Nou ja, dat moet je allemaal. Kijk, dat is het grote probleem met Gerard Reven. Ze hebben allemaal ruzie met elkaar. Echt waar? Iedereen heeft daar ruzie met elkaar. We en Reven. Elkaar kijk, en Reven... Reven. Nee, maar we hebben wel voortdurend allerlei mensen. vier, vijf mensen aan tafel bij elkaar. Maar bij... kijk, Reven, dat is omgeven met ruzie ook voortdurend. En hij zelf ook. Ik bedoel, hij heeft. Het... Nou ja, dat heeft Nopmaas wel eens gezegd het is echt een godswonder... dat hij nooit iemand de hersens heeft ingeslagen. Het was een hele wonderlijke man. Maar, en dat zal dan in het laatste uur toch echt in sprake komen... een ongelooflijk groot cijfer ook. En, en ontroerend, mm. ook ontroerend. Dat is het bijzondere. Die gedichten van hem heb ik vandaag, die laten we ook horen... door hem voorgelezen, nog eens teruggehoord. Ja, en dan... dan ja, dat, dat blijft bijzonder, dat blijft ook staan. Dus dat is ook het antwoord op je vraag: raken we over hem uitgepraat? Nee, op het moment dat we over hem uitgepraat zijn, is er een bom gevallen. De avonden, toch nog even tot slot zijn debutroman: tien dagen uit het leven van de kantoorklerk Frits van Echters. Tien hoofdstukken over die tien avonden. Wat gebeurde er op het is vandaag 24 december? Ja, dan moet ik even goed nadenken. Ja, dat weet ik wel. Dan gaat, die, dan gaat Frits uh, naar de verjaardag van een eenjarig kind dat hij kent. Daar uh, heeft hij een cadeautje voor gekocht in de bijenkorven. Dat heeft hij zo geschuurd dat het meteen helemaal, daar zitten we al midden in de avonden, geen leuk cadeautje meer is. Hij praat dan ook op, de, uh, op, die, op die verjaardag heel veel over ziektes, want dat doet ook, hij uh, ook voortdurend. Kanker, een mooie, machtige ziekte? Ja, dat is, dat is die avond dat hij dat doet. Hij zegt kanker, als een een mooie machtige ziekte. En dan begint hij ook weer over de kaalhoofdigheid van Jaap. Hè, die, die kaal aan het, uh, aan, het, uh, aan het worden is. Ja, het is wat dat betreft, een, een, een, een boek met een kerstgedachte. Hè. De, de grootste kerstgedachte uit het boek is wel over als hij over zijn ouders denkt en, en zegt. Ik las laatst een uitspraak van Loesje, weet je wel. Die, mm -hmm. had, die hadden zoiets van zo'n familie, hoe lang moet hij nou in de oven. Nou, dan denk je, oh God dat is uh, niet wel grappig, maar. Wat van is. overtreft toch iedereen met zijn gedachten over zijn ouders van... wanneer verhangen die mensen zich nou eens? <lacht> ik ik wens je een prachtige, nageestige, humorvolle, uh, literaire avond met het hele gezelschap daar. En, en als je wil bellen, kan Joop Schafthuizen dan erin bellen vanavond? Ja, natuurlijk. Als dat zo is. Als hij luistert en, en, en hij wil... Nee, maar dat vind ik wel het mooie en het bijzondere van Reef. Ze mogen allemaal ruzie met elkaar hebben. Maar uiteindelijk gaat het toch ook over de kwaliteit van dienstwerk. Dus als Joop luistert en denkt: uh, van nou weet je, daar heb ik ook nog wel even iets zinnigs te zeggen. dan moet hij gewoon studio dus met in Amsterdam bellen. En dan uh, hebben we een lijn voor hem vrij, natuurlijk. Vanavond, vanaf 8 uur tot elf uur bij de VPRO op Radio 1 de Grote Gerard Revers Show. Uh, Wim Brands, samen met Jeroen van Kant. Vanavond, dankjewel, fijne avond. Dank je. Dag. Gerard Ekdom, we noemen nog even wat andere namen... Giel Beelen, Michiel Veensteren hebben nog een paar uur te gaan... in het Glazen Huis in Enschede. De actie van 3FM blijkt ook dit jaar weer een groot succes te worden. Paul Sanders is in Enschede met een hoop radioherrie op de achtergrond, Paul. Ja, er, wordt, er worden een hele hoop optredens verzorgd hier op het ogenblik in Enschede. Ik sta vlakbij het Van Heekplein. Het Van Heekplein is een... Uh... Wat voor plein is dat, Paul? Ja, sorry, inderdaad. Het vlees is hier weg. Het vleesplein is een groot centraal plein midden in NCD. Midden in daar zijn op het ogenblik optredens van Karel over onder andere Jules langer die komt voorbij. Maar het gaat natuurlijk om de DJs die in één pleintje verderop staan. Dat, dat is de, de, de oude markt. En daar staan nog steeds honderden mensen ja, bij die glazen studio, bij, die, bij het glazen huis waar die, die, die, die DJs geld aan het inzamelen zijn voor het doel. Het, is, uh, het lukt er wel je wel, SNSGD. Ja, want op de tv-beelden zien we inderdaad voortdurend dat het er vol staat. Hè? De DJ's die Lijkt het ook vol te houden. Um, hoe, hoe, hoe doen ze dat verder? Heb je daar enig zicht op? Nou ja, hoe, hoe, hoe de DJ's het zelf volhouden, doe ik in. Ja, in deze laatste uren. Ja, met sapjes. Dat is, uh, dat is de, het geheime recept blijkbaar. En dat is een uh, beproefd recept al de afgelopen jaren. Uh, de dj's worden op de been gehouden door sapjes. Dat is het enige wat ze uh, te eten of te drinken krijgen tijdens die, uh, tijdens die week. Ja, en de mensen uh, voor het glazen huis. U daar zaten te kijken, die houden het anders ook heel goed vol. Maar die doen dat weer op hele andere manieren. Die doen dat vooral met broodjes worst en bier. Want dat is in Enschede toch wel een populair, uh, een populair menu. Um, uh, maar ja, die drie dj's hebben nog even een paar uur. Moeten ze het uitzingen ze hebben zo, uh, zojuist. Ze hebben ze het laatste sapje genomen. Dat werd hier ook eh, luid aangekondigd. Ja, hoe, hoe laat wordt bekendgemaakt hoeveel de actie voor het Rode, rode Kruis opbrengt? Nou, dat zal ongeveer zo'n half tien zijn. Om kwart over negen, dan verlaten we drie geestjes het huis. Die worden dan, uh, het gazenhuis, die worden dan, uh, ja, op een, op een, met een auto gelopen, worden ze naar het Van Heekplein gebracht. Dat is een paar honderd meter verderop. En uh, daar zal dan het grote totaalbedrag uh, bekend worden gemaakt. En uh, laat het zich wat aanzien, gaat het uh, opnieuw weer een record worden. Het is elk jaar bijna een record. Het gaat om vele miljoenen die worden opgehaald. Maar dit jaar uh, ja, schijnt het ook alweer over de 8,6 miljoen heen te gaan. We gaan weer de vorige verdient. want een, uh, ongeveer een uur geleden werd er een tussenstand bekendgemaakt. En dat uh, tussenstand was 8,4 miljoen. Zo. En dat kan alleen maar oplopen, want uh, met name grote bedrijven, die komen op het laatste moment, komen ze hun checks aanbieden. En dat gaat dan niet om een paar tientjes, maar dat gaat dan ook meteen om tonnen. Ja, want gisteravond was de tussenstand nog 6,1 miljoen. Dat is aan de grote sprongen, die 8,6, die gaat er in ieder geval aan. Heb je enig idee welke kant het op gaat? Nee, dat is, koffie, dat is koffie te kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het toch wel richting de 9 miljoen gaan, hoor. Want want dus zoals ik net al zei, met name die grote partijen met die grote seks... die grote acties hebben gehouden, ja, die, die seks die tikken natuurlijk geen aan. Dus het zal me niet verwazen als het over de 9-1 gaat. Vanavond tegen half tien gaan we het horen. Natuurlijk ook hier op Radio 1, de nieuwszender. Maar vooral op 3FM, waar de actie de afgelopen dagen uh, zich voltrok. En dat brengt ons bij het eind van dit NRS Radio 1 snel. Ik wens u een fijne kerstavond, een paar mooie dagen. Um, zo direct de avondspits van WNL met Cameron Oula. Goedenavond, Kamran. Cameron. Goedenavond Tim. Hey. Inderdaad, uh, avondspits en een mooie geluid. hè? 8, wat is het, 8,5 miljoen nu al, en dat gaat, uh, dat gaat dus alleen maar meer worden, een record. Eindelijk een keer eigenlijk een record in dit jaar, dat we kunnen zeggen, meer geld. Want het was het jaar van minder geld. Iedere keer weer minder, minder, minder. crisis, Europa, economie, we hebben het vaak over gehad in, uh, in avondspits. Het het vaak over gehad. Ja, een, een tegenzijdigheid, en daar ga ik het vanavond ook over hebben, want... Wat mij betreft was het een economisch jaar om snel te vergeten. Um, in, de, in de economieboeken, in de toekomst, in de geschiedenisboeken... nee hoor, 2012 hoeft daar niet in voor te komen. Dat is mijn mening. Economisch gezien is 2012 een jaar om snel te vergeten. U kunt natuurlijk meepraten. U kunt bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Of natuurlijk reageren via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Hashtag WNO mag natuurlijk ook. Dat is allemaal zometeen maar eerst het nieuws met Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven heeft een verzoek om verlof van een oud lid van de Hofstadgroep ten onrechte afgewezen. Dat stelt een beroepscommissie. Teven wees het verlof af omdat hij Jason W. vluchtgevaarlijk vindt. De commissie eist dat Teven er opnieuw naar kijkt. Volgens de beroepscommissie is een verlof belangrijk in de voorbereiding naar een terugkeer in de maatschappij. De agent die vorige maand een jongen doodschoot op een station in Den Haag... zou voor de rechter moeten komen. Dat vindt de familie van de jongen. De nabestaanden hebben aangifte gedaan wegens moord. Ze stellen dat hij de politiemensen niet heeft bedreigd... maar toch is doodgeschoten. In de staat New York zijn vier brandweermannen beschoten... terwijl ze aan het werk waren. Twee van hen zijn daarbij om het leven gekomen. De schutter is nog voortvluchtig. Het is niet bekend waarom de brandweermannen zijn beschoten. En Nelson Mandela mag het ziekenhuis nog niet verlaten. De Zuid-Afrikaanse oud-president zal de kerstdagen dus nog niet thuis zijn. Volgens president Suma reageert Mandela wel goed op de behandeling. Mandela werd een paar weken geleden opgenomen... wegens een longontsteking en galstenen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het is nu op de meeste plaatsen droog... maar in de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen en ook hard waaien. En de regen breidt zich heel traag over het land uit... en bereikt pas morgen in alle vroegte het zuidoosten... om dan uiteindelijk Duitsland in te trekken. En de wind is inmiddels ook flink aangetrokken. De komende uren blijft het stevig doorwaaien. Kracht 6 tot 7 staat er aan zee, kracht 4 tot 5 boven land. En ook zijn er windstoten, soms zware, met name langs de kust. Vannacht neemt de wind wel weer in kracht af en verder is het erg zacht. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen, eerste kerstdag... In de ochtend eerst nog regen, daarna even droog en later weer buien. Er staat een matig tot krachtige zuidwester en het wordt 10 graden. En vooral in het zuiden schijnt de zon soms. Tweede kerstdag heeft wat betere papieren. Er is op veel meer plaatsen in het land zon te zien. En het is ook droger dan morgen, slechts af en toe valt er dan een bui. Het blijft zacht met middagtemperaturen rond 8 graden... bij een matige tot krachtige meest westelijke wind. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Oula. Economisch gezien is 2012 een jaar om snel te vergeten. De euro moet worden vervangen door de neuro. Griekenland moet stoppen met handje ophouden. Een Europese regering is onmogelijk en onze begroting moet altijd op orde zijn. Het zijn zomaar wat meningen die dit jaar door ons in avondspits werden gelanceerd. Vanavond en ook de komende dagen proberen we 2012 te vangen. Uiteraard kunt u weer meepraten en we bellen ook met onze vaste deskundigen. Het komend half uur hebben we het over de economie, Europa en de crisis. Mijn mening, economisch gezien is 2012 een jaar om snel te vergeten. Bel WNO, 0800 1121. Ja, en u kunt natuurlijk ook weer reageren via Twitter. Hashtag eens of hashtag oneens. Hashtag WNL mag natuurlijk ook. En dan uh, lees ik uw tweets gewoon hier live voor op Radio 1 bij Omroep WNL. En er wordt dan meteen gebeld. Ik ga meteen kijken wie dan de lijn hangt. Meneer Van Rest, goedenavond. Goedenavond. Zoals u misschien weet, ik leef in mijn 84's levensjaar. Ik spreek niet uit partijbelang of religiebelang, maar gewoon uit levenservaring. Exact. En wat vindt u? Is dit een jaar om snel te vergeten? Zegt u het maar. Nou, u mag het van mij vergeten, maar ik vind een paar, paar heel vreemde dingen, opmerkelijke dingen... Ja, zoals... Al, al, allereerst, we zeggen, de consument is het vertrouwen verloren. Nou, ik dacht, als er nou iemand vertrouwen heeft in de regering... wat ze gaan passeren weten we niet, maar die wil bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, niks uitgeven... dat doet de consument, die doet precies wat de regering wil. Je had mm. al zijn centen in zijn zak, dus... Voor mij eh, vertrouwen ze heel erg deze regering. En we hebben al jaren gezegd, een hoop mensen hoor, de ene wel meer. Maar een hoop mensen die zeiden al, ja, meer, meer, dat kan niet blijven duren. We zullen min, moeten minderen. Precies, meneer Van Rest. En wat, wat denkt u, uh, wordt 2013 dan een beter jaar dan dit? Of, of blijft het alleen maar minder, minder, minder worden? Nou, ik denk dat het niet minder wordt en niet meer, maar dat we op een niveau gaan van zoals we de beste, op de beste manier eruit komen. Ik ben in 29 geboren, dus dat was al een crisisjaar. Ik heb heel wat crisissen meegemaakt, maar ik denk juist omdat het twee tegenstrijdige mm -hmm. partijen zijn, dat die samen nou precies in evenwicht houden. Dus ga niet verder achteruit en het zal ook niet direct vooruit gegaan. Helemaal goed. En dat kan een aantal jaren duren. Meneer Van Rest, ik... u, uh, u, u bent altijd uh, glashelder bij onze de uitzendingen zoals vanavond ook weer. Dank voor het inbellen in uw 84ste levensjaar. En u kunt blijven bellen 0801121. Maar we spreken vandaag ook veel met onze deskundigen uh, in deze speciale uitzending. Uh, straks hoort u Trendwatcher Richard Lamp. Maar eerst praat ik met economisch stratege Alex Klein. Goedenavond Alex. Goedenavond. Economie 2012, is dat een jaar om te vergeten? Nee, ik denk dat er wel een paar uh, bijzondere dingen zijn gebeurd. Ik denk dat 2012 toch wel de boeken ingaat als het jaar van uh, meneer Rutte met zijn uh, ziektekostenverzekering die toch niet helemaal goed gegaan is. Ja, maar, maar dat is toch vooral een politiek iets of is dat echt economie? Ik zou hem toch onder een stukje economie willen gooien, want um, de overheid komt geld tekort. Vele miljoenen per dag. Ja. En die moet dat op een of andere manier weer gaan terughalen. Dus vandaar dat de overheid heeft geprobeerd om te kijken kunnen we nou alvast voor de toekomst... De mensen een klein beetje wakker schudden van ja, je moet gewoon wat meer zorgkosten gaan betalen, je moet wat meer belasting gaan betalen. Het komt natuurlijk wel vanuit de politiek, ja. maar het is zeker economisch. Maar het is niet alleen wakker schudden, het is ook gewoon mijn, mijn portemonnee leegschudden. Ja, en, en ik denk dat de meeste mensen dat niet in de gaten hebben gehad. Het echte leegschudden moet nog gaan beginnen. Dit is eigenlijk alleen maar een voorstapje geweest. Wat meneer Rutte en consorte heeft geprobeerd is te zeggen, uh, we gaan nu een beetje geld wegnemen van de rijken en dat geven we alvast aan de armen. Uh -huh. Want vanaf 2014 gaan we ook van de armen nog meer belasting vragen. En dan hebben we nu alvast een cadeautje gegeven wat ze straks weer moeten gaan inleveren. Zijn dit dan, is dit dan een overgangsjaar geweest? Ja, 2013 wordt het overgangsjaar, 2014, 2015, 2016, dan gaan we met z'n allen meer uh, moeten gaan betalen. Ja, dus 2012, 2013, eigenlijk het volgende jaar is een beetje een jaar zoals dit jaar, een overgangsjaar waarin we eigenlijk om worden geschud. Ja, en dat zal ook nog harder gaan, want als je nu naar de regering luistert, dan blijven ze iedere keer waarschuwen, ja maar het echte zuur moet nog komen. Nou, en wie dan aan de economie denkt, denkt ook meteen aan Europa in dit geval. Uh, het grote gevaar van de Grieken bijvoorbeeld. Wat gaan we herinneren van 2012 als we het hebben over Europa en Griekenland? Ik denk dat het een van de jaren is waarin we aan Griekenland moeten gaan betalen. Uh, ook in 2013, ook in 2014, ook in 2015 zullen we de Grieken nog moeten gaan ondersteunen. Maar zoals Ik dit jaar, we... dus we krijgen ja. weer van die grote noodmaatregelen, van die noodpakketten. Ja, ja hoor, absoluut. Uh, het gaat heel slecht in de Griekse economie. Ze, ze draaien min 6, min 7 procent, hè, waar wij een kwart procentje of een half procent recessie hebben, hebben zij plotseling een paar procent. Dus bedrijven sluiten, winkels gaan dicht, mensen worden ontslagen. En dan zouden die mensen die ontslagen zijn toch meer belasting moeten gaan betalen. Dus dat gaat hem niet worden. Overheid krijgt nog weer minder geld, banken gaan, hebben nog meer grotere problemen. De drie grootste banken in Griekenland hebben echt grote, zware schuldenproblemen. Dus, dus ook volgend jaar gaan we daar nog meer aan betalen. Dus ik, ik denk niet dat 2012 zo bijzonder is, omdat 2011 en 2013 en 14 allemaal hetzelfde zijn. Nou, dat is met een, een lekkere boodschap zo aan de kerst, Is. Ja, en, en ik denk ook dat je daarvoor jezelf dus een klein beetje moet gaan nadenken. want. We zijn wel vrij negatief, maar je moet ook realistisch zijn. Hè? Als je aan de kerstdisk zit, dan zul je voor je hebben staan iets lekkers om te eten, iets lekkers om te drinken. Je hebt een toetje, je hebt een voorafje. Ik denk dat we met z'n allen moeten beseffen, jongens, het gaat helemaal niet zo slecht. We moeten elkaar niet zo die put in drukken. Het schijnt uit onderzoek blijkt dat wij, van, wij Nederlanders van Europa het meest negatief zijn over onze eigen situatie. Terwijl we toch tot de rijkste landen van Europa behoren. Dus eh, misschien zit het wel tussen onze oren. Maar heeft, is het, heeft het ook niet te maken, juist omdat we de rijkste zijn, moeten wij ook zo ontzettend veel meebetalen aan die Grieken bijvoorbeeld? Ja, ja, absoluut. We hebben er in het verleden veel aan verdiend. En we zullen er nu wat meer aan moeten gaan betalen. En helaas, en ook dat weten de meeste mensen niet, in Brussel is er op dit moment wetgeving dat in de maak is waarin gezegd wordt dat de rijkste landen qua pensioenen... zullen de armste landen van pensioenen in Europa ook moeten gaan ondersteunen. Nou, drie keer raden wie het rijkste land van pensioenen is in Europa. Nou, dat zullen wij dan wel weer zijn, hè? <laughs> ja. Ik lach er wel om. Maar wat mij voor, voor mij heel belangrijk is... als je weet dat het op je afkomt, kun je er ook rekening mee houden. En je weet gewoon, in de aankomende jaren gaat het niet automatisch makkelijker. Dan zullen we een gematigde groei krijgen. En ik denk dat dat ook voor 2013 een beetje de... De opsteker moet zijn, het gaat gematigd goed. Maar moeten we niet gewoon, niet... vooral dat, gaan, dat woord, het g-woord, groei... moeten we dat niet, woord gewoon eigenlijk inprenten, continu aan denken... en elkaar dus echt uit de put praten? Ja, maar die groei moet je wel heel realistisch in zijn. We zien dat de demografie eigenlijk een beetje aan het inkakken is. He? Er gaan steeds meer mensen met pensioen en er zijn steeds minder mensen die kunnen werken. Dus groeien is niet automatisch meer mogelijk... De Rabobank bijvoorbeeld geeft al een paar maanden aan... films voor 2013, 2014 en 2015 zien we helemaal geen groei. Dus misschien moeten we niet de gematigde groei in ons achterhoofd houden... maar de term gematigd goed. Het gaat goed, we hebben eigenlijk niks te klagen. Zolang je je baan behoudt kun je gewoon je rekeningen betalen... maar het gaat iets gematigder. Ja, u hoorde Alex Klein, economisch stratege. En hij zegt: uh, gematigder gematigd gaat het goed. En er wordt ook gebeld en getwitterd. Op Twitter zie ik Michel Philipsen Die zegt: hashtag oneens. We moeten niet vergeten, maar leren ervan. En uh, dat bedoelt natuurlijk dat we moeten leren van dit jaar, van het economische jaar. Want ik zeg: economisch jaar moeten we vergeten aan de telefoon. Oh, meneer Vermaas, goedenavond. Meneer Vermaas, goedenavond. Eh. Uh, nu. Ja, goed, ja, U bent er toch. Economisch gezien 2012, vergeten zeg ik, bent u met me eens? Nee, nee, ik, uh, ik bekijk het van een hele andere kant. Ik vind een uh, jaar met een economische stabilisatie een zegen voor het milieu. Mm -hmm. En met name voor het, uh, voor het klimaat. Ah, u kijkt het vooral uh, met een klimaatoog naar. Dank u wel, uh, meneer Vermaas. Een ander type standpunt, maar ook dat kan hier bij WNO. Ik pak nog even snel één lijn mee, meneer Van den Bor. Goedenavond. Van den Bor. Ja, zegt u het maar. Ja, nou ja, ik uh, ben het uh, met hem niet eens wat hij daarnet opmerkt. Nee, maar bent u met mij eens dat we de economische 2012 moeten vergeten? Nou, vergeten, we moeten vooruitdenken... Ah. Hè, zoals ik gisteravond uh, die herhaling zag van buitenhoofd, daar zat onder andere Lubbers en uh, Wiegel zat daar. Ja. Uh, ik ben 75, dus dat is in mijn leeftijdscategorie. Uh -huh. Er zaten twee jonge vakbondbestuurders, ik ben zelf ook vakbondbestuurder, ja. geweest gekozen hoor, zonder salaris. cnv jongen en FNV-jongeren, was je het met hen eens of was je ja, het eens met de oude nou, knarren? De kretologie van deze mensen die nu ons regeren, die staat haaks op wat deed, deze twee wijze mastodonten, want Wiegel is een vent met grote talenten. Die was Precies. net zo als deze jongens. Exact. Maar dat samenwerken, kijk, die scheiding tussen mensen... die moet je om te beginnen opheffen. Ja. Wiechel is niet oud en deze mensen zijn niet jong. Nee. Je hebt een intellect, je hebt een opleiding, je wil iets... je staat ergens voor. Uw punt is... Meneer, uw punt is meneer, punt dus helemaal duidelijk, dus... Uit. Ja, Meneer Van der Born, ja, u bent er nog. Uw punt is helemaal duidelijk. We moeten leren van de heer Lubbers en de heer Wiegel. Dank u wel, meneer Van der Born, Er wordt uh, hard gebeld. U kunt blijven bellen. 0800-1121. Ik gaf u het net al aan. We kijken ook een beetje terug wat we dit jaar allemaal besproken is in Avondspits. Vaak ging het over Europa en de economie. Redacteur Anne de Jong maakte deze compilatie. Dit was Avondspits in 2012. Een Europese regering is onmogelijk. Uh, alleen het tempo, dat, dat, ja, dat, dat slikken mensen niet. Nee. Dat, dat kun je gewoon niet bijhouden. En, ja, ik moet eerlijk zeggen, je hebt een goede tekst geschreven... hoe je Schiefroost dat wegzet. Maar op het ogenblik moet we gewoon één Europees regering hebben die zorgt dat de bancairebusiness, dat die een toontje lager gaan zingen... en dat de begrotingen kloppen. En de federale Unie is juist wel een stuk slagvaardiger en democratischer. Nee, het kan via dictatuur. Dus je moet het niet onderschatten. Natuurlijk kan het. Nee. Alleen het heeft niks met democratie te maken. Het is natuurlijk van boven naar beneden allemaal... wordt het ons door de strot geduwd. Turkije moet een toontje lager zingen. Want de, de turks president gurl vergelijkt de xenofobie in Europa... met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog...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 En er zijn heel veel mensen die in onzekerheid zitten over hun huis. Dat, of dat wel verkocht gaat worden. Of dat ze hun baan behouden. Wij moeten als Kamer nu de verantwoordelijkheid nemen. Om te zorgen dat eerst daar duidelijkheid over ontstaat. Ja. En daarna verkiezingen. Ja. Maar... Alleen, ik zit met iets, zoiets van. Nou ja, goed, die klanten die gaan het toch niet redden. Want dat blijft gewoon krakelen. En ik hoor steeds kreten die ik eigenlijk niet meer wil horen. Als landsbelang en over je eigen schaduw registreren. Want ja. dan gaat ze toch niet lukken. Het jaar door de ogen van Joost Eertmans en Kamran Oela. Ja, het is kwart voor zeven uur, luister naar Radio 1, avondspits van Omroep WNL... en hoorde net een compilatie over de economie. Want daar heb ik het eh, dit half uur over. Economie en Europa gaan hand in hand. En het hele jaar ging het vaak over de Grieken en soms zelfs over de Spanjaarden. Iemand die daar alles over weet is eh, onze eigen Europa-deskundige Bart van Hoork. Bart, goedenavond. Goedenavond. Ja, Europa en economie is crisis. Ben je het mee eens? Nou, op dit moment wel, absoluut. Uh, Europa is nou niet echt uh, het, uh, het continent wat op dit moment slagvaardig uh, zijn problemen op weet te lossen. Um, en uh, nou ja, die crisis die dendert maar voort op dit moment. Ja, absoluut. Dit jaar en komend jaar waarschijnlijk ook. Ja, we hoorden net een overzicht met allerlei uh, aller statements die dit jaar zijn gemaakt in ons uh, programma. En je hoort mensen toch echt alleen maar klagen over Europa. Met name die Grieken. Hoeveel geld hebben we eigenlijk dit jaar aan de Grieken gegeven? Weet jij dat zo ongeveer? Nou, dat is niet precies uit te leggen, uh, maar je praat hem toch wel in de orde van uh, uh, rond de 200, 240 miljard. Waar gaat dat geld naartoe? Wat doen de Grieken daarmee? Met name uh, staatsschuld financieren. Ja. Uh, de Grieken hebben te veel geleend en uh, daardoor ze, betalen ze eigenlijk te veel rente. En daardoor kunnen ze eigenlijk hun normale uitgaven uh, niet meer betalen. Dit jaar in dit, deze, in dit programma heeft mijn radiovriend Joost Eerdmans het ook gehad over de euro In plaats van de Florijn zelfs wil hij die we invoeren. Heeft dat jou verbaasd dat dat een thema was dit jaar, om echt uit de euro te stappen? Ja, het heeft mij wel verbaasd aan de ene kant. Uh, ik denk niet dat het echt een oplossing is om uh, met een Noord-Europese munt te komen. Uh, maar aan de andere kant, het is wel begrijpelijk dat die geluiden nu opkomen. Uh, de euro staat gewoon onder druk uh, vanwege de ontwerpfouten die erin zitten. We, we wisten dit allemaal. Uh, maar aan de andere kant, um, toen Griekenland lid werd van uh, uh, de euro... Uh, wist iedereen ook dat het er niet goed uh, uitzag in Griekenland... en dat ze nog grote stappen moesten maken. Dus we kunnen nu niet achteraf zeggen van... ja. Die hebben ons bedonderd. Nee, we hebben ons ook laten bedonderen wat dat betreft. Dus ik begrijp hem wel, maar aan de andere kant zeg ik ook van ja, dat hadden we toen dan ook moeten zeggen. En Eigen toen schuld... hoorde je die geluiden niet. Eigen schuld, dikke bult. Deels wel, ja. ja. Jij als Europa-kenner, wat denk je? Blijft Europa komend jaar nog uh, bij elkaar? Of, of gaan we echt straks zien dat landen eruit gaan stappen? Nee, ik denk dat Europa absoluut bij elkaar blijft. Ik denk dat het wel heel moeilijk wordt... Um, en ik denk dat uh, uh, de crisis nog wel lang gaat duren. Um, en uh, we missen op dit moment eigenlijk het leiderschap wat we, uh, wat we nodig hebben. Um, dat komt deels door uh, de verkiezingen in Duitsland. Uh, Angela Merkel wil op dit moment geen harde maatregelen nemen... die voor haar misschien slecht uit kunnen pakken in de verkiezingen. Dus die schuift het allemaal liever wat door. En ja, uh, we hebben uh, net een nieuwe Franse president... En dus Merkel en de Franse president botert het wel, maar ja, Merkel die wil ja. het liever even wat doorschuiven. Dus we zien niet het leiderschap om de crisis snel op te lossen, maar het zal wat langzamer gaan. We kunnen niet zonder Europa en zeker niet zonder de Duitsers. Absoluut, absoluut. De Duitsers zijn echt spil. Ja. Um, er is ook wel een metafoor hè, dat, uh, hoe Frankrijk naar Europa kijkt. Frankrijk uh, ziet Europa als een koets, waarin Duitsland uh, de paarden uh, symboliseren. En Frankrijk, de koetsier, die uh, stuurt de richting aan en de Duitsers voeren het uit. Maar de koets zal niet rijden zonder de paarden, zonder de Duitsers. Precies, dankjewel. Mooi metafoor. Bart van Hork, Europa-kenner, bedankt. Graag gedaan. Ja, en zometeen praat ik ook nog met uh, trendstrateg Richard Lamp. Maar u kunt ook blijven bellen. 0800-1121. 0800-1121. Of hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga naar Nico de Jong. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer de Jong, bent u het met mij eens dat we dit jaar zo snel mogelijk moeten vergeten? Welke zaak? Bent u het met mij eens dat we de, het economische jaar moeten vergeten? Ja, absoluut. Ja, absoluut. En waarom bent u het met mij eens? Waarom moeten we het vergeten? Omdat het zo dramatisch was... Uh, nee, ik vind het woord, uh, het woord uh, crisis. Ja. En dat, dat hebben we helemaal niet. Als ik uh, vanavond, sorry, als ja. ik vanavond hoor dat er 75 miljoen uitgegeven is aan vuurwerk, precies. Dan denk ik. Dan denk ik. Hebben wij crisis? Exact. En we geven ook nog eens, wat is het? Uh, miljoenen storten we weer voor goede doelen, weliswaar. 3FM voor acties. Veel meer aan vuurwerk, dus is helemaal niet zelfs sprake van een crisis. Dank u wel, meneer De Jong. Uh, uw punt is uh, mij duidelijk. Wat mij betreft moeten we dit jaar economisch gezien helemaal uh, vergeten. U kunt blijven bellen 0800 1121. Maar ik ga eerst praten met trendstratege Richard Lamp. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt, of dit een jaar is om te vergeten. En misschien kan ik alvast ook vooruitblikken blikken met 2013. Richard, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, economisch gezien een jaar om snel te vergeten, zeg ik. Wat zeg jij? Ja, zeker. Het is de, nou ja, destijds zeiden we al, van 2012 wordt het jaar van de Grote Verwarring. Nou, dat is economisch zeker zo geworden. Helaas, hè, want liever wil je natuurlijk geen gelijk hebben met dat soort dingen. Maar het was natuurlijk een ronduit rommelig jaar. En als je dan ook nog weer die verkiezingen er dwars doorheen kijkt, ja, dan is de chaos eigenlijk compleet. Ja, want he heeft die politiek nou echt een rol gespeeld om de chaos groter te maken? Nou, het grappige is wel een beetje, ik weet niet of je dat uh, vorige week gehoord hebt, uh, toen heeft uh, Mark Rutte gezegd. Eigenlijk voor het eerst, dat ik het hoorde in ieder geval, volgens mij ook voor het eerst, dat hij iets dergelijks gezegd heeft. Dan kwam er eigenlijk op neer van, joh, de mensen verwachten veel te veel van de Haagse politiek. Eh, en dus ook hele verkiezingen alles erop en eraan. Wij kunnen ook eigenlijk niet zo heel veel. Het enige wat wij kunnen doen, is ons zo goed mogelijk voorbereiden op eventuele groei. En daar dan op aanhaken. Eh, terwijl ik dus dacht, van nou, al die decennia dat het goed ging deed de Haagse politiek toch eigenlijk wel eh, alsof zij dat veroorzaakt hadden met eh, al hun inspanningen. En nu zie je dus een soort terugtrekkende beweging die terecht is trouwens, hè, want dat geven wij al steeds mm -hmm. aan. Het gaat om de, de wereldwijde economische bewegingen. Daar is Nederland een soort speelbal, want je bent een exportland... Dus je kan helemaal niet een soort gesloten leven leiden... en, en denken van, nou, we brengen de zaak hier wel eventjes op orde. Dus de realiteitszin die dringt gelukkig een beetje door langs de hand. Maar als we naar de cijfers kijken, ook recente cijfers... afgelopen week van CBS, CPB, opnieuw in de min. He, zo gaat het eigenlijk al het hele jaar. Had de politiek dat kunnen kantelen? Nou, dat is een beetje het, het gekke eigenlijk. Hè? Van, uh, wij gaven zelf al heel lang aan. Van jong en, en, en het makkelijke voor ons is: wij zijn geen C.P.B. of uh, Nederlandse Bank of wie dan ook. Hè, die ontzettend voorzichtig met uh, hun opgebouwde imago moeten zijn. Wij kunnen niet spreken. Aangeven wel kant op gaat. En dan zag je bijvoorbeeld C.P.B. die tot uh, de, nou, een paar maanden geleden heeft moeten zeggen: jongens, dat wordt een plusje in 2013. Nou, afgelopen weken is het dan een minnetje ineens geworden. Wat iedereen al lang zag aankomen. Maar ja, dat moet nog wel eventjes goed onderbouwd worden. Wat je wel ziet en, we hebben destijds voor de verkiezingen aangegeven, eigenlijk maakt het niks uit wie er gaat regeren. En dat klinkt een beetje raar, want we hebben toch over hele belangrijke zaken als pensioenen en dergelijke. En tot welke leeftijd mag je doorwerken en hoe zit het met het zorgstelsel? Dus een beetje links en rechts bijsturen kan de politiek best wel. En uh, links en rechts stimuleren kan in hele beperkte maat. Je hebt het net ook over de export al, hè? want wat, wat geef je aan, export is belangrijk, Europa is daar ook belangrijk in. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat, wat, wat is daarin veranderd in dit jaar? Nou, je ziet inderdaad, de export is dé uitweg uit de recessie voor Nederland. Uh, maar het lastige is, dan is dat niet zomaar export binnen Europa. Want ja, Europa is gewoon als geheel uh, best wel in, in zwaar weer uh, terechtgekomen. En dat blijft waarschijnlijk ook wel even zo. Dus je moet je dan sowieso richten op export buiten Europa. Dat is de ene factor waarmee je eruit kan komen. En de tweede factor is een soort ja, hervormingen binnen allerlei sectoren. Ook heel veel exporten uh, waar je veel te winnen is. Uh, maar dat doe je vooral met ICT. En je zal zien dat hele sectoren echt compleet opnieuw uitgekomen. Gevonden moeten worden de komende jaren. om te zorgen dat je veel efficiënter gaat werken. Maar de export, dat is de allerbelangrijkste. En dan zie je dus op Europees niveau dat je officieel natuurlijk nog steeds één Europa hebt. Dat blijft ook zo, dat hebben wij ook altijd aangegeven. We hebben nooit gezegd, joh, die euro gaat eruit... of naar alle ingewikkelde eh, doemscenario's. Want de belangen zijn veel te groot van de Europese landen... de grote Europese landen, maar Nederland net zo hard... om in ieder geval voor de buitenwereld, hè, dus voor Azië en de Verenigde Staten... Europa als één geheel te laten zien. Ondertussen, als je goed kijkt... En dan zie je natuurlijk wel dat landen in hun eigen regio's bezig zijn. Ik deed een paar weken geleden nog namens Nederland de Noordwest-Europa-conferentie. En dan zie je dus dat ze daar heel goed aan gaan kijken zijn. We hebben heel Europa, we willen inderdaad voor alle Europese landen zorgen en naar elkaar omkijken. Maar we moeten ook even specifiek naar onze extra regio, eigen regio extra goed kijken. Om te zien hoe we daar een soort van uh, ja, versterkingen kunnen neerleggen. Richard, we proberen in een paar afleveringen 2012 te vangen. Economie, 2012. Komt dat terug in de economieboeken of is het een jaar om echt te vergeten? Ik denk dat 2012, als het al terugkomt in de economie eh, boeken, dat het als een overgangsjaar wordt gezien. Hè. We waren in 2008 begonnen met uh, de financiële crisis. Dan kreeg je als het ware de gewenning aan de recessie. Het zou heel goed kunnen uh, dat het achteraf, maar dat kan en 2012 en 2013 zijn, uh, dat dat de, de, een soort kampeljaren zijn dat we op een gegeven moment doorkrijgen en... Gewoon de mensen en de bedrijven, maar ook de politiek, dat we bedenken: van, hey, alleen maar bezuinigen en een beetje kaasschaafmethode. dat werkt niet. Dus we moeten echt met structurele hervormingen aan de gang. Nou, dat zou de enige manier zijn waarop 2012 economisch in de boekjes terecht zou kunnen komen. En ik hoor je al zeggen: 2013 blijft ook een somber jaar. Ja, het enige positief voor de mensen zelf is... en we noemen het het jaar van de balansburger... dat mensen zelf in ieder geval doorhebben dat het langdurig is. En die gaan Precies. zich dus naar gedragen. En die zullen met hun uitgaven, en dergelijke... er rekening mee houden dat het wat langer gaat duren. En daardoor zullen ze een beter leven hebben. Ze gaan een beetje ja, welzijn boven welvaart stellen. Maar ja, dat wil dus niet zeggen dat je economie daarmee gered is. Nee. Nou, we zullen het zien hoe het, het jaar 2013 zal zijn. In ieder geval 2012 hebben we zo proberen te vangen. Dankjewel, trendstrateeg Richard Lam. Doei, dienst. Wel nou. 0800-1121. Ja, en op deze kerstavond zitten we in de laatste paar minuten. Ik ga nog even kijken wie er aan de telefoon hangt om te reageren op mijn mening. Meneer Jansen uit Voorthuizen. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond, Hai. zegt u het. Ja. Ja, met je vragen, doe je vermoeden alsof, uh, alsof de economie iets psychologisch is... En dat is in dit geval niet zo. Wij uh, worden hier geconfronteerd met gewoon harde feiten. Yeah. En harde feiten zijn dat wij te maken hebben, vooral de pensionado's onder ons, met een soort 9% inflatie per jaar. Dat betekent dat, geld per, dat dingen per definitie niet duurder worden, maar dat geld gewoon minder waard wordt. En dat komt vooral omdat wij... En met banken, nationale banken en centrale banken voorop, massaal geld bijdrukken en daar rente over vragen. Maar bent u het met en... me eens dat de tropenjaren ja. nu achter ons liggen? en Dat het gewoon een crisisjaar was dat we eigenlijk uh, dit moeten vergeten en aan groei moeten nee, gaan denken? Nee, waarom? Omdat je elke twintig jaar krijgt je een crisis en dat zal alleen maar toenemen. Waarom? Omdat je gewoon wetenschappelijk kunt kijken naar uh, de rente ja. die wordt gevraagd ja. door nou, banken. bank. Dus, maakt ik... dat je steeds achterop loopt. U punt dus helemaal duidelijk, meneer Jansen. U hoort de eindtune van ons programma al klinken. Dank voor het inbellen uit Voorthuizen. En ik wens u alvast een hele fijne avond, meneer, meneer Jansen. Is goed, dank u wel. Ja, ja en u hoorde het, we hadden het over de economie, um, gematigde groei. Dat is waar we allemaal voor moeten gaan. Het jaar van de balansburger komt eraan. Straks op deze zender, het programma Kunststof, met daar acteur Sinan Eroklu. De presentatie is in handen van Jelly Brouwer. En morgen ben ik er weer op eerste kerstdag op Radio 1, half 7. Avondspits.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 Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Benieuwd naar uw netto AOW-bedrag voor januari? Log in op Mijnsvb.nl. Dit is Radio 1.